Junior. To avoid fainting, keep repeating to yourself. It's only a movie. Only a movie. Only a movie. Oh, en welkom bij de It's Only Movie Podcast. Nummer ja. 12. Nummertje 12 alweer. Ja. <laughs> en gaan we, gaan we ditmaal videoconferenzen? We, dit <laughs> we gaan dit keer weer videoconferenzen. Mijn naam is uh, Johan de Joden. En ik ben Ricardo en we gaan het ditmaal hebben over de post-scream slashers, oftewel de neo slashers. Ja, het, uit de jaren uh, 90, begin jaren 2000. Een mm -hmm. uh, interessant genre. Want, maar, uh, maar wacht even, Ricardo. Ja. Ik uh, wil eigenlijk eerst eventjes een, uh, even uh, nou, een minuut stilte, is, is, is niet het goede woord. Maar uh, Bill Paxton is een paar dagen uh, ja. geleden overleden. Fucking kut. Uh, en, ja, yeah. fucking kut. Oh, het, uh... Hij heeft niets te maken met waar we het nu over gaan hebben, nee. maar uh, we waren het toch even, even kwijt. Want het is een van mijn favoriete acteurs uit de jaren 80 en 90. Het Voornamelijk is, uh... door zijn rol in Aliens. Da da daar uh, herinner ik hem vooral uh, Ja, Ja, het, het, het, de, de, de man heeft in heel veel klassiekers voor mij ook gespeeld, inderdaad. Dan... We hebben hem in het Inimini rolletje in Terminator. daar hebben hem uh, uh, ja, inderdaad over Aliens, uh, waar hij een heerlijke bijrol in heeft. Ja. Uh, Predator 2, uh, die, die jij ook heel erg tof vindt. Ja. Uh, ik ietsje minder, maar alsnog, weet je, Bill Paxton. Ja En, en dan uh, meer Cameron films, hè? Uh, en, en, True nou, Lies, uh, Titanic, jouw ja, favoriete maar film. Maar wat je van uh, Near Dark? Near Dark, daar uh, uh, ben ik echt een fan van. Speelt hij weer met Lance Hendricks en natuurlijk. Ja, ja. ja, maar het is ook door. door, door hoe heet ze ook weer? Catherine Bigelow. Ja, de voormalige vrouw van Cameron. Ook, uh, ja. Gedaan, goed. Hè? Dus het was goed. allemaal een beetje dezelfde de crew en zo. Ja, en al, een stuk voor stuk toffe films eigenlijk wel. Ja, ja. En, uh, Zelfs Titanic. Uh, Titanic. Ja, goeie, ja, goed. Het, het, het, het is een. Uh, ja, ja, het is, het is een spektakelfilm. Spektakel, en die nee, het is helemaal een... geen slechte film. Het nee. is niet een film voor ons blog. Nee. Uh, voor ons, wat is het? Uh, voor onze website. Het is wel een beetje maar... horror. Uh, <laughs> Vooral als Celine Dion begint te zingen. Is het is wel een beetje horror. Ja, ja. En, maar goed. Uh, en puntje puntje naakt is ook niet echt... Uh, nee hoor, het is uh. niet waar. Nee, maar uh, we waren het even, even kwijt. Dat, dat zullen we niet elke keer doen. Ja, met openheid, ja. Maar met Paxton hadden we toch wel een, een bepaalde band. We gaan, uh, we gaan Paxton heel erg missen. We hadden hem graag willen zien. En, uh... Ja, man, ik bedoel, The Frailty, weet je wel. Dat is een film die hij ja. zelf heeft geregisseerd. Maar wat, ja. wat een vette film is dat. Ja, dat is, dat is grappig dat je dat zegt. Want ik heb hem thuis ook gewoon op, op uh, Blu-ray en in steelcase. En uh, toen zei laatst ook een vriend van mij, die was ook bij mij thuis en die zei van die wat een kutfilm. En ik had zoiets van, nou, daar ben ik gewoon niet mee eens. Cool, uh, en, en, en ja, uh, weet je, niet alles waar de man in zat is goed, maar hij heeft in zoveel memorabele rollen eigenlijk uh, gezeten, weet je wel. Ja. Dat, dat... We hebben nog meer. Twister was ook, was ook een de leuke Twister, film. Twister, gewoon van onze eigen Jan de Bond. Apollo ja. 13 role. speelt hij ook een leuke rol, in? Ik. ik. wou net zeggen. Uh, ook uh, natuurlijk fantastisch. Ja, weird Science. A weird Science, ja, dan vind ik hem wat een min. beetje. overkeken rol van hem? Uh, is zo. Is ook zo. Um, ik, heb, ben een, uh, ik, ik heb een beetje een haatliefste verhouding met Weird Science. Maar het, uh, ik begrijp het wel, maar ook in uh, Edge of Tomorrow. Uh, mm -hmm. Van een paar jaar geleden. Mm -hmm. uh, heeft hij een hele leuke rol in zitten? En ja, goed, hij ja. speelt ook in allemaal series die ik niet allemaal heb gezien. Ik heb niet die Training Day-serie gezien. Of, of, of dat uh, die, die serie, dat hij uh, zo'n zo godsdienstige man is met allemaal vrouwen. Dat uh, was hij Geen, toch ook? Nightcrawler ja. heeft hij ook inderdaad een rolletje in. Ja. Nou, ja, ik heb Nightcrawler ja. nog niet gezien, nog steeds niet. Helaas. Maar goed, bij deze uh, RIP, Bill Paxton. Ja. En uh, vooral jammer dat we geen uh, nieuwe rollen van hem meer zullen zien. Ja, het is, uh, het is kut. Ja. Nou ja, goed. Maar goed, de Neo Slashers. De Neo Slashers. Een, een, uh... een, een subgenre dat natuurlijk is begonnen met uh, Scream uit 1996. Ja. Wes Craven, als hij al niet veel invloed had uh, nog voor Scream, dan uh, heeft hij dat wel uh, dubbel en dwars bewezen met, met Scream. Ik bedoel... In 1972 komt hij met Last House on the Left, wat een flink uh, opdonder was in, uh, in, in het horrorgenre. En in 1996 geeft hij, geeft hij het hele genre weer een uh, schop onder de kont met, met Scream. Het is echt niet te geloven, zeg. Het, uh, ja, dat, dat is sowieso heel knap. Uh, hoe je het went verkeerd, die, die man uh, uh, was gewoon ook fantastisch goed. Het, uh, hij heeft gewoon een aantal behoorlijke misses gemaakt, maar een aantal prachtige films. Ja. En heeft gewoon ook de hele tijd een draai gegeven aan het genre. En Um, de slasher was eigenlijk eind jaren tachtig echt heel erg op zijn retour. Um, ze werden nog wel gemaakt. En in het begin jaren negentig natuurlijk ook. Ik bedoel, vergeet niet het uh, fantastische Candyman. Uh, maar... Ja, uh, geen, maar... Geen, geen klassieke slasher, moet ik erbij zeggen. Dat vind ik hoor. Ja, Candyman geen klassieke slasher? Nee, het is geen klassieke ja, vuile, slasher. vieze nee, nee, het, is het is gewoon wel... Het teert een... veel meer op, op, op sfeer en... en, en, en, en ja, het is een slasher. En een mythe. Het draait ja. niet om de kills. Die film draait niet om de kills. Ook? We hebben ook het... niet te maken met tieners. Die film nam het genre een stuk serieuzer. Ik bedoel, ik snap wel dat het... Je hebt met een, met een iconische killer te maken, de dus Dat je man. Dus dat is wel heel erg typerend mm -hmm. slasher. Maar het volgt niet de, de typische slasher elementen. Echt voor geen meter. Ook, nee, op de, ook maar... de setting niet, man. Ja, maar dat, dat vind ik een rare... rare... Waar draaien nou, de slasher zo? Is Child's Play dan ook geen slasher? Want, tieners, vind jij Elm Street een slasher? Is het een typische ik, slasher? Nee, vind ik geen typische slasher. Nee, nou dan. Maar, het is maar die wel film slasher, is wel... Ja. Ik Want... vind Elm Street wel veel een slasher dan Candyman. Hé, Daar ja, is ik helemaal niks van. Natuurlijk, nee, het draait wel... om de kills. De, de, nou. de hele, hele mise-en-scène van Johnny Depp bijvoorbeeld, dat, dat hij vermoord wordt. Ja, dat maar, is een typische slasher-scène. De slasher, slasher heeft niet per se, per se als uitgangspunt dat de kills uh, uh, er fantastisch en verschillend uit moeten zien... Dat is gewoon helemaal nee. niet waar. Nee, maar dat, dat het, is ook het, Candyman is, is van 1990, hè? Uh, of 92. 92. Ja, dat was ook wel een tijd dat uh, de slasher, de typische slasher, een beetje achterwege werd gelaten. Ja. En er werd, er werd anders omgegaan met het genre. Maar dat ja. was tegelijk natuurlijk ook wel de dood van de typische slasher. Als in, in de zin van uh, Friday the 13th, ritual, The Prowler, uh, uh, Bloody Birthday, dat soort films, die waren ja. gewoon dood. En dat zag, je ook bij, dat zag je ook bij de grote franchises als, als Elm Street. Ik bedoel, Freddy's Dead, ja. dat is echt wel... Het was gewoon op. Uh, het was maar, klaar. Terwijl ter, ter, ter, ter wel daarna eigenlijk gewoon een, de eerlijke... van de meest fijne uh, Wes Craven's uh, uh, uh, New Nightmare uh, ja. kwam. Ja, dus, ja, dus, dus stak, stak <laughs> ja. hij stak zelf de draak met... Uh, daar begon het eigenlijk al een beetje, hè, met, met New Nightmare. Bij New Nightmare, New Nightmare dat is de film in een film. Eigenlijk, hè? Ja, dus dus 94. Het, uh, ja. En, en Craven is daar echt. hij is daar een meester in. Ja. Hem, om om het bekend concept toch weer interessant te maken. We doen een verschillende invalshoek is. Het is, een, het is wel... een Realiteit in een, in een realiteit. Uh... Het, is, het, is, het is een van de meest interessante. Uh, Nightmare on Street films. Uh, uh, Zeker weten. Hoe je het wint of keert. Uh, dat is heel erg tof. Uh, en ja, goed. Het gaf natuurlijk wel een soort van. Uh, nou ja, kijk je in wat, wat twee jaar later zou gaan gebeuren. Ja. En ik had het niet verwacht. Uh, ik heb het wel eens eerder gezegd volgens mij bij een, bij een podcast. Uh, ik had uh, Wes Cravens... Uh, God, weet heet die film ook weer met Eddie Murphy? Vampire uh, in Brooklyn. Vampire in Brooklyn had ik in die bioscoop gezien. <laughs> en ik uh, dacht eigenlijk uh, in mijn... Uh, <laughs> Met mijn tienerbrein van, nou, het is over met Wes Craven. Uh, net zoals met al die andere ja, fantastische hè? regisseurs dacht ik echt van, oh mijn god, als ik hier naar moet kijken, dan kan het niet goed gaan. En ik weet ook nog ja. heel goed, Scream werd aangekondigd en ik vond de titel kut. Ik vond echt de titel van de kut. En ik dacht van, nou, Ja, nu, de nog... nu denken we van ja uh, leuk. Maar ik, ik kan me inderdaad destijds ook herinneren van hè, Scream, Jezus, hè, kom eens met iets origineels. Man. Nou ja, ja het, het sterker nog, het heeft ook een tijdje, heeft het ook, want het was, die titel stond niet helemaal vast, hè, Scream. Het had wat een paar jaar later gebeurde, Scary Movie kunnen heten. Oh, ja? het, was, uh, het was een van de dingen, een van de titels die het had kunnen zijn. Maar dat is serieus? Dat is serieus ook. Dat is waarom Scary Movie ook Scary Moody heet? Uh, ja. ja? ja. Oké, okay. uh, dat het, had ik echt het, een kuttitel uh, gevonden. Nou ja, dat, dat, dat, dat, dat was zeker weet, een ja. waarschijnlijk heel erg, uh, uh, ja, verkeerde keuze geweest, denk ik. Ja, want... Uh, <laughs> ja, goed, misschien was het wel... Ja, Het gaat om de inhoud natuurlijk, maar... Het, het is, natuurlijk, het is uh, de, natuurlijk wel zo dat uh, Scream heeft het... Kijk, waar, waar ik naartoe wou net, is dat. Uh, uh, ik bedoel, de, de, de slasherzetten uit de ethisch die draaiden om tieners die naar school gingen, gestoken worden door een of andere moeder, naar een beetje ja. En dat bracht Scream weer helemaal terug. Ja, met een, met, met een knipoog. Met een knipoog. En met... dat is ook iets waar we, wat we het allebei wel mee eens zijn. Het, het, het heeft uh, het, het genre weer helemaal teruggebracht, maar aan de andere kant heeft het ook weer een beetje. Het ridiculiseerde eigenlijk wel een beetje gewoon het, het, het hele genre, in zekere zin. Het hele concept, het, ja. Het, het hele concept. Het, het, het, uh, weet je, kijk, al die dingetjes die worden gezegd in Scream, met name in Scream deel 1. Daarna volgde het steeds meer, weet je, want dan leek het ook echt gewoon echt geregeld worden. Uh, maar... Uh, al facetten van de slasherfilms, waar wij ook heel erg veel van houden, weet je wel. Van de eind jaren 70 tot de ja. jaren 80. Die, die worden helemaal eigenlijk um, ja, stap voor stap afgebroken. Ja, die worden een en, beetje geridiculiseerd en... inderdaad. En, en uh, uh, ik bedoel, het, het, het, is, het is leuk, die knipoog. Het is heel herkenbaar voor ons. Ja. Want ja, die slasherzetten, de eties, die worden even... even, even uh, hoe heet het? Uh... Een, beetje, een beetje te kijk gezet, eigenlijk. Ja. Het, het, het... It, maar wel hetgene waar we eigenlijk heel erg van, van houden. Van, van, juist dat, dat, dat stomme en dat herhalende. van ja. ja, de slasher. Het. Dat vinden wij geweldig. dat wordt een beetje ridicuul gemaakt in, in, in Scream. Kijk, het is ook een. Weet een, een, een, een je, de, de, de, de slasher zoals wij die toen de tijd kenden, is ook een product van zijn tijd. En uh, zo kunnen wij dat ook gewoon zien. Ik weet hmm. niet hoe een slasher, zeg maar met precies dezelfde elementen als toen... nu zou worden gemaakt en zou worden ontvangen. Ik denk dat ook, weet je... omdat wordt serieus genomen, het, denk het, dat, dat, dat, dat denk ik niet. Ja. Uh, maar ja, goed, je weet maar nooit. Uh, weet je, wie had, wie had kunnen denken dat, dat Scream eigenlijk gewoon een revival betekende voor... Sowieso, ja. het gaf horror weer in een impuls. En het gaf in zekere zin... Alleen in veel mindere mate ja, ah. eigenlijk ook de slasher. Maar weet je, ik denk dat de slasher aan zich toch best wel tijdloos is. Hè? Want ik denk als je nu... Ik bedoel, Friday the 13th, de, de remake. Ja. Uh, die, die maakt niks belachelijk. Nee, nee, nee. Nou, wat ik bedoel, Jay, van, uh... Jason is echt een, een brute killer. En, ja. en, uh, en uh, iedereen gaat er gewoon aan. De regels gelden weer, weet je wel. Ah, uh -huh. ja, ja, ja. En, en uh, het, het is weer het, het klassieke concept. Nou, en van noot, ik uh... denk dat het nu nog steeds zou werken. Als je, als je met bijvoorbeeld een deel 2 zou komen. Of een nieuwe Friday the 13th. Ja. Mensen gaan voor Jason. Uh, dat denk ik wel. En de kills. Uh, kijk, het, het, het, uh, in de periode na, <laughs> eigenlijk nadat dat, dat de, de pre-Scream slashers eigenlijk stopten, zeg maar, weet je al. En toen we ook al die uh, remakes kregen, uh, dat was niet per se... Erg. Ik bedoel, ik vond van de Rob Zombie Halloween films, uh, vond ik prima slashers. Mm -hmm. uh, uh, en, en dat vond ik ook gewoon heel erg fijn om te zien. Ik zou, er, ik zou er echt nog wel meer van willen zien. Ik ben ook heel erg benieuwd uh, naar de nieuwe Halloween film die eraan gaat komen. Ik ben ook benieuwd uh, hoe ze die gaan invullen eigenlijk, weet je wel. Ook nu met, met Carpenter ik, eigenlijk ik, ik, een ik beetje als een soort van begeleider. Die, die nieuwe Halloween's die kan ik best wel missen hoor. De Rob Zombie-hello's? Ja, ja, die kan ik best wel missen. Nou, ik, ik vind de take die Rob Zombie heeft gedaan, vind ik gewoon heel erg goed. Het, het, hij hij goed. heeft gewoon Halloween gepakt en, en, en het aangekleed in zijn typische stijl. Ja. Maar veel meer heeft het niet gebracht. Michael Myers is wat brutaal geworden, maar <coughs> um, ik, ik vind die hele Rob Zombie-look eigenlijk niet zo... Ik vind het, ik heb het nooit bij Halloween uh, vinden passen eigenlijk. Ja, ik en ik ben het... blij dat ze, dat ze niet voor een deel 3 zijn gegaan. En dat er nu hmm. weer dus weer een nieuwe, ja. nieuwe, nieuwe draai wordt gegeven. Ja, met, nieuwe met John Carpenter. Nu, met John Carpenter. Niet, die uh... trouwens heel erg anti Rob Zombie Halloween is. Hè? Uh, nou, volgens mij hebben ze dat, uh, die bel begraven. Ja, ik. maar uh, hij is en, geen fan van die van die Nee, uh... Dat, uh, ja, goed, dat mag niet wezen. Maar ik vind het, uh, ik vind het uh, prima films. Ja. Maar goed, ja. terug naar het onderwerp. Uh, Scream. Scream. Kijk, Scream. Wat heeft Scream het... gedaan... Voor het slash genre. Wat we daar gewoon over hebben. Nou, een hele korte opleving eigenlijk. Uh, en niet bijster veel interessante titels ook. Niet heel veel, niet, niet, niet uh, als je het legt naast, naast de jaren tachtig. Als, uh, als je het kijkt, want, want, want uh, heel goed, Scream werd wel altijd getorpedeerd als de. de de film die horror weer uh, enig elan uh, had gegeven. En dat klopt. Uh, horror was in een keer weer heel erg populair en bleek ook heel erg winstgevend te zijn. Ja. Maar voor de slasher aan zich. Uh, het heeft een aantal titels geleverd die uh, heel erg succesvol waren. Ja. Maar ja, toch eigenlijk we best wel snel in de vergeten lives. Ik, ik, zullen raken. ik vond het uh, ook toen heel fijn dat, uh, dat de slasher weer terug was. ja dat we weer gewoon recht, oerrecht aan films kregen. Ik wilde dus ze ook echt allemaal zien in de bios. Ja, ik, ik, heb, cool. ze, ik heb ze allemaal willen zien. Ook ja. alle vervolgen. Deel 2, ja. deel 3 ja, en ja, deel 4 heb... weer. Ja. Omdat het gewoon... Uh, uh, los van screenen. Het zijn verstand op films. En dat vind ik gewoon fijn. Weet je, wel. Je, hebt, je, hebt een, je hebt een bepaald concept. Ik, ik, ik neem bijvoorbeeld... I know what you did last summer als, als voorbeeld. Ja. Een heerlijk concept. Weet je wel, een mysterie. Uh, uh, kills. En veel meer heb je niet nodig, weet je wel. Een paar ja. irritante tieners die gewoon lekker uh, aan hun einde komen. Ja. En een, een leuke twist aan het eind, weet je, die mysterie van wie is die killer nou. En meer hoef ik niet te hebben. Dat vind ik gewoon een hele fijne film. Dus als, ja. als, als de sfeer maar lekker is, als de, uh, als, als de kills maar leuk zijn en als de, als de hoofdrollen maar gewoon, uh, gewoon uh, fijn ingevuld zijn. En I Know What You Did Last Summer vind ik ook meteen uh, het beste, uh, de beste slasher van Nascream. En die ja. kwam er gelijk na, hè? Die kwam uit 1997, toch? Ja, zoiets. Ja, nou goed, ook nog eens een keer door dezelfde schrijver, hè? Kevin Williamson, mm. uh, de, de, de man eigenlijk die het allemaal echt heeft mogelijk gemaakt, denk ik. Ja. Uh, want hoe je het went of keert, Scream zit verdomd goed in elkaar. Uh, de, de, Kevin Williamson weet, weet precies hoe een slasher in elkaar hoort te zitten. Eigenlijk ja, ja. Heeft prachtig geschreven. Maar ik ben blij, uh, ik ben blij dat de, alle films die naar Scream zijn gekomen, dat die niet allemaal met een knipoog werden gebracht. Dat, ja, het, het, allemaal, wel puur, nee. dat het wel Somm gewoon pure slasher's waren. Weet sommige, sommige wel. Er werd niet gesproken jij... over regeltjes. en. Uh, nee, over de, de... nee, nee. Maar zoals wat jij zegt eigenlijk weet je wel van... I know what you did last summer. is niet zelfbewust. Nee. Het is uh, veel meer een, uh, ja, een, een typische slasher die je eigenlijk uh, na Halloween en Friday the 13th uh, zag uit, uh, mm -hmm. uitkomen. Ehm... Uh, ja, dat zag je met meer films. Uh, ja, ik bedoel... Uh, uh, maar, maar ik denk dat... I Know What You Did Last Summer... Uh, misschien nog wel... wel een van de mindere... Uh, na, echte screen... vervolgfilms zullen zijn... als ik het zo goed benoem. Het, meer van inderdaad... Van, er is geen knipoog. Het is allemaal gewoon best wel serieus. Hmm. Uh, en, en, en, wel... en een leuke killer. Hè? Want laten we wel wezen... het valt of staat ook wel bij de killer, toch? Nou, dat in heb ik bij, die... bij I Know wat je dit last, maar heb ik dat dus niet. Nou, het... die cape en dat, uh, hoe heet het, ja, zo'n zo... noordwester, weet je wel. Ja, zo'n zo, regeling. Zo, zo, en de, regio, regio en de dat setting van een kustplaatsje met, ja. met, met, met, met vissersbootjes en zo. Dat... Die in deel 2 echt helemaal weer overboord werd gegooid. Ja, want deel 2 speelt zich In deel 2 van... speelt zich af in of een, een of uh, ja, Caribische eiland. Ja, Caribische ja, ja. Ja, ja, ja. <laughs> Met, uh, met uh, god, Brandy volgens mij. En een hele jonge, hoe heet die nou? ...van uh, Be Kind of Remind. Uh, Jack Black. Jack Black. Ja, een uh, <laughs> yeah, <laughs> maar, rol wel. Het is grappig dat je het over voor Brandy hebt, want dat is ook wel een, een typisch kenmerk van die uh, post-Scream-flashers. Ja. Er zat altijd wel iemand in uit een of de bandje, of uit of een, een serie. popgroepje. Uh, but, but, but, but, of een serie, Sarah Michelle Geller natuurlijk. De Sarah Michelle Geller uit uh, Buffy Vampire Slayer. Hoe heet dat? Jennifer Love Hewitt zat in iets met vijf. Hoe heet het nou? Uh, ik, ik keek die series niet. Nou, nah, ik, ik keek het wel. Sorry jongens, ik keek het wel. Uh, nou, nah, ik vond die series leuk. Het is wel verkeerd. Bij Urban Legend had de, je... De, de had de je een collectie van Beverly Hills, 90210 natuurlijk. Dat is ik, nog ik, daarvoor ik eigenlijk, hè. Nee, ja. maar, nee, maar weet je, ik keek ook naar Dawson's Creek. En uh, de, van Dawson's Creek, er kwamen <laughs> later die acteurs... kwam in Urban Legend en in, in Halloween. Uh, ik zeg altijd H2O, maar dat is natuurlijk verkeerd. H20... Uh, die kwamen uh, kwam allemaal terug daarin. Uh, ook trouwens in Valentine. Uh, Valentine speelt ook natuurlijk, uh, hoe heet die, Borneas? Ik weet niet of ik het snap nou goed zeg, maar die ook in Buffy speelde. Uh, oh, dat weet ik allemaal niet meer. Nou ja, dat, dat weet ik wel, want ik, was een, <laughs> ik, ik, ik was een kind van de 90 Nee, dat was ik helemaal ja, niet, ik ook, maar ik, ik, ik, ik keek, ik keek, ik naar, keek die naar die serie. Ja, ik keek joh. naar Baywatch zo, so dat wel. Ja, ja. Uh, yeah. uh, wat, nou, wat, wat, wat, wat had je nog meer? Die, die Australische serie, ken je die nog? Ik weet niet. Niet Neighbors, maar die andere. Die fikte Charlie Charlie. De, nee, nee, nee. De, de, de, die, die is op een, op een high school afspelt. Was dat Australisch? Of niet? Nee, dat was uh, Canadees. Wat jij... Ja, nee, man. Break High. Break High. Dat is toch Australisch? Hè? Ik heb geen idee. Nou, Klinkt echt als een faggot serie. <laughs> ik snap wel eens wel dat je daar naar kijkt. Je kijkt naar intelligente, ook door Kevin Williams... volgens mij geschreven, uh, Dawson's Creek. Oh, sorry, dat ja? denk ik me nu ineens. Nou, volgens mij wel. Ik ga het eens even checken. Nou, zoek jij dat maar even op. Ik zoek het gelijk even op. Ik denk, ik denk dat ik het misschien nog wel eens bij het uh, rechte eind heb ook. Maar wat, wat, wat, wat ook heel interessant is aan, um, aan deze revival... is dat uh, oude horror franchises ook weer een, een, een vorm van een revival kregen. Uh, het begon daar wel mee, hè? Ja, Chucky, het, Chucky het, kwam het... terug met Chucky uh, terug. Bride of Chucky en, uh, en Seed of Chucky. Vooral Bride, dat is, dat is gewoon... Dat is echt dat, dat, dat 90 sfeertje weet je ja. wel. Ja, ja, ja. ja. Uh, Freddy versus Jason. Uh, dat is ja, ja dat, dat zijn speelt die chick van, de, de, de de van Destiny's Child in. Ja. Ook typisch, gewoon helemaal dat concept van de 90s-slasher, uh, weet je wel. Ja. En je had uh, Halloween, wat jij net zegt, deel, deel 7 en deel 8. Ja. Die vallen ook volledig onder de categorie van de 90s-slasher. Zijn nou deel 7 en 8? Ja, o, acht, acht, ja, acht, acht, ja. Acht. Buster rhymes, kom op zeg maar. Ja, nou, dat, dat, dat ja, weet je wel, okay. lang. Ja, ik begrijp wel wat je, dat je het zegt. Maar. En het H2O, het L of Cool J, dat is wel heel erg uh, een dingetje van, van de van Ja, de want van ook, toen. Uh, ik heb ik uh, Laatst heb ik een, een recensie geschreven voor The uh, Clown at Midnight. Ja. En daar uh, speelt uh, uh, um, heet ze ook uh, Ali. T, Tatjana uh, oh, van, van de, Fresh Prince, van de uh. First Prince of Beleriand. Een uh, Canadese film trouwens, een Canadese horen film. Okay. En uh, ja, er gebeurde heel veel. Uh, Kat, uh, Australische uh, slasher, uh, met een ook een beetje boven natuurlijk tintje, dat die echt nergens ja. over gaat. Maar wel echt heel erg probeerde op de Scream serie. Met de Milk. ook Met uh, ja. maar, uh, maar goed, um, als we even kijken hè, naar, die, naar die series eigenlijk, die, uh, die, wat een laag cijfer trouwens voor Scream op IMDb. Ja, 7,2. Dat gaat nergens over. Sorry, maar dat gaat echt nergens over. Son, ik, ben, ik ben geen Scream fanboy, maar uh, die, die film verdient wel meer, meer dan een 7,2. Dat, dat dacht ik dus wel. Het, uh, sorry eh... Sorry jongens, maar het uh, Scream is echt een uh, fucking dikke 8,5, 9 misschien wel. Uh, sowieso qua invloed, ja. Qua invloed? nee, maar qua inhoud ook. Het, het, het uh, ik, ik vind het einde altijd een beetje te, te ver gaan in, in, in de uitleg. Bij en, één ook? Ja, bij één ook. Nee, ik vond en, en, bij één ook het die, juist heel... Ik die kerel heel, vindt... heel erg irritant die grappen maken. <laughs> nee, dat vond ik juist ook leuk. Nee, ik ik, alles het, screen ik vond alles aan Scream vond ik leuk. Nee, te veel uitleg, ik vind dat, dat, doet, dat doet voor mij elke horrorfilm gewoon te niet. Nou, ik veel heb te veel uitleg. Kijk, weet je, wat ik bij, bij Scream had, weet je wel, van het, het, het, het, toen op een gegeven moment... Want ik dacht natuurlijk naar die Eddie Murphy fucking film... Uh, Vampire in Brooklyn, Dat nou, het komt nooit meer goed. En toen was Scream blijkbaar heel erg populair en dat zag ik wel op tv. Maar ja, ik had zoiets van, bleh, weet je wel, uh, van die trends, we hebben zin in. En toen kwam Scream 2 er al aan en Scream 1 draaide nog steeds in de city hier in Amsterdam. Toen dacht ik van nou ja, als, als Scream 2 uh, eraan komt, dan ga ik die dan waarschijnlijk wel kijken. Dan moet ik wel eerst Scream 1 kijken. Uh, die heb ik gelijk ook drie keer gezien in de city. Verwoordelijk <laughs> uh, nou dat 2? Ja, het jaar erop, of twee jaar erop, uh, wat is het? Of het jaar erop 97, het uh, volgde elkaar best wel snel op. En, uh, en wat vind je van 2? Bij deel 2 merkte ik gelijk al van, oh ja, het is ietsje minder. Het is iets minder vers, weet ja. je al. Ja. Maar ik vond het alsnog een leuke film. Uh, ja, ja. Het is wel... Zou het zullen een paar hele sterke zijn. Uh, uh, ja, uh, spoiler, spoiler, spoiler, maar wel een gigantische klote villain eigenlijk op ja. het eind. Als er de reveal is... Ja, dat heb ik altijd het, het, het minste gevonden aan deel 2. De, ja, de, de, gigantisch. De uiteindelijke ontknoping. Ja. Het moest ook nog eens op het theaterpodium plaatsvinden. Hoe theateraal wil je het hebben, weet je wel? Ja. En dan, en dan is het die chick van, van Roseanne, want zo zie ik hem staan. Ja, ik zag het ook altijd als de zus van Roseanne. Ja. En die zie ik niet als een killer. Nee. Um, maar goed, uh, weet je wel, uh, zo'n zo huisvrouwtje op hakken zie ik niet een uh, stel... Uh, tieners uh, achterna zitten in een uh, pak. Nee, nee, helemaal niet. Maar ja, ze deden het ook weer samen, hè? Ook Met, weer. Uh, ja. Uh, daar hadden ze best wel vanaf mogen stappen. Da dat ja, dat, heeft, dat dat, de, da da inderdaad. Daar hadden ze echt wel ja. vanaf mogen stappen. Maar twee kent wel misschien voor mij... Misschien, misschien wel de beste scène van, van... Nee, dat kan niet, want de opening scène van Scream is de beste. Maar de <noglacht> tweede beste scène van de hele franchise. Welke is dat? <toughs> Naar het auto-ongeluk. Oh, de, dat ze over hem heen gaan. Dat hij bij ja. best wel achter de stuur ligt. Dus ja, dat is een goede een scène ja. om te snijden. Ja, ja, dat is een goede scène. Het is wel uh, dat je op een gegeven moment hebt van... Want dan, als hij weer opduikt van... Ho Hoezo sta jij daar ineens? Ja. Weet je wel? Um, het is een wat, beetje farfetched op een gegeven moment. Ja, wat trouwens wel grappig is. Van ook, weet je, wel, met, uh, je ziet in deel 2 heb je ook uh, Rebecca Gayhart weer. Weet je wel? Die uh, mooie dame met die uh, krullen. Ja. Die dan ook weer terugkomt in Urban Legend, eigenlijk. Um, was het niet. In, in twee, heb je ook Sarah Michelle Geller. Een mm -hmm. uh, klein rolletje. Die, uh, een heel klein rolletje eigenlijk wel. Want dan leggen ze daarna alweer snel het loodje. Dus ja. uh, zat een soort van uh, weet je, wat al. Vroeger met name en nu nog steeds eigenlijk nog een beetje zelfbevlekking van eigen mm. mensen die overal hier en ja, ja, uh, daar in speelden. Daar hadden ze wel ook een beetje een, een uh, handje ja. van, in zekere zin. Maar um, ik vond het wel leuk ergens. Hey, en Kevin Williamson is ook schrijver van Dawson's Creek. Oh, en Ik kunst. wist het, ik wist het. Cursed. Hoe kan hij Cursed hebben geschreven? Cursed heeft hij ook geschreven, ja. Cursed, de... de, de... Teaching Mrs. Stingle. Ja, ja, die wordt ook als een slasher uh, geopperd. Ja. Uh, die ik uh, niet echt als een nee, nee. slasher wil... Uh... Nee, de faculty ook niet. Het zijn de wel faculty, films die tot de stroming behoren, maar uh, ja. een ander, ander genre. Ja, zeker weten. Ook. Faculty is gewoon uh, science fiction, hoor die is, uh, is, is, is uh, een, een, een, bijna een persiflage op uh, Invasion ja. of the Body Snatchers. Ik vind het een kut van. Nee, ik vind hem heel leuk. Uh, slecht. <laughs> Zo'n slechte CGI, zeg. Mm, oh, ja, man. die uh, it doesn't hold up inderdaad. Maar, ja. nee, ja, het, uh, ik maar vond, goed, ik vond hem wel leuk. Van Kianse Kiansen prachtig. Ik fan van Robert Rodriguez, echt niet. Nou ja, ik vond het leuk van. Uh, en toen als... heeft het eventjes geduurd totdat het uh, Scream 3 kwam? Uh, ja, in drie jaar. Uh, ja, dat, dat ging snel. Maar dat dus ging wel... snel en in die, die drie jaar tijd hadden ze best wel iets beters mogen bedenken. Want ik denk dat drie toch best wel het slechtste deel van, uh, van Zo. het stel is. En die klein een beetje ook. Het was ja. het, uh, too much. Het dat was, was echt, echt too much. Echt too much. Uh, ik weet nog heel goed dat ik hem voor het eerst zag bij de Night of Terror. Toen nog in uh, Bellevue in Rama hier in Amsterdam. goede oude tijd. Uh, de goede oude tijd. Uh, ja. toen, uh, de, de, toen we er nog naar uit Toen het uh, festival nog wat voorstelde. Ja. Uh, en uh, ja, goed, uh, ik weet nog wel dat ik bij Scream 3, ik keek er naar uit, maar ik merkte al heel snel van oh mijn god, dit is uh, dit is niet goed. Nee. <laughs> het uh, hoe je het bent of keert, uh, er zijn te veel knipogen. Te veel duidelijke over. Je geert... ziet Jay en Silent Bob op een gegeven moment Ach, in de film. Ze, ze, ziet... doen ze doen te veel, te veel moeite om, uh, uh, om, om Hollywood niet, uh, te, te kijken. Carrie, te Fisher, Fisher, te zetten, ja. Carrie Fisher, die niet Carrie Fisher is... Ja. Um, het, het ik, uh, is, de ik, film uh, loopt over van de, van de, van de plotwendingen en, en ja, de, de, de, de ga je gewoon, dan is het afgelopen met een slasherfilm. Uh, ja. Daar, vind, daar ben ik er klaar mee. Kijk, het, het, het, weet je, wat leuk is, is wel dat elke keer weer die, die, die vaste crew, weet je wel, van Nev Campbell. Uh, uh, Corny uh, Cox, die trouwens met uh, de deel lelijker wordt. Uh, uh, <laughs> nou, ik vond er in deel 3 echt het lelijkst. Ja. Uh, omdat er heeft een, op een gegeven moment zie je dat ze een paardstaart he, uh, heeft ze in. En uh, ik weet nog heel goed dat een, een, een uh, hele goede vriend van mij, uh, Alex, uh, die uh, vond Corny Cox altijd fucking lekker. En toen had ze bij ja. deel 3 een uh, paardstaart in en dan zie je mijn god wat een rattenoren. in één keer naar ja. voren komen. Maar goed, in deel 4 is uh, <laughs> verbouwd. En uh, ja, beter dan in deel 3, denk ik. Heb ze wat een de oor laten maar, <laughs> Misschien wel. Sure, maar uh, goed, laten we het niet over de lelijkheid van Courtney Cox hebben. Maar je hebt Dave Tarket. Ja, oh. uh, en ja, uh, Nef Campbell inderdaad. Je hebt, uh, um, god, hoe heet hij die nou, die, die, die Randy speelt, die filmnerd. Die mm. komt toch in zekere zin weer terug in filmbeeldjes en zo, weet je wel. Leuk bedacht. Op ja. zich. Maar het, op een gegeven moment heb je het wel ook met gehad met Randy. En denk je van, nou ik ben blij dat hij in deel 2... De alles, alles, alles voelt geforceerd dan in deel 3. Uh, Zelf, zelfs de ja. scares, de ja, kills, klopt. het gaat te ver. Maken. In deel 3 is het echt gewoon te geforceerd. Ja. En het grappige is, want ik weet nog wel... Want ik was een, uh, ik, was, ik, was, ik was, op een gegeven moment, weet je wel... Van, uh, na de blamage van uh, Vampire in Brooklyn... Uh, na screen was ik uh, in een keer weer hordendol uh, ho van, uh, van, uh, uh, uh, van Wes Craven. En uh, toen kon ik het eerste script kon ik op internet vinden. Uh, ik zat op de leraaropleiding en ik kon het uh, script vinden van, uh, uh, van Scream 3. En dat had een heel ander einde okay. dan het origineel. Uh, want het einde zou eigenlijk een beetje een soort van onbeslist blijven. Want zij, Nev Campbell, weet je wel, die dan met haar broer, spoilers, uh, <laughs> uiteindelijk, weet je wel, loopt te vechten. En elkaar loopt neer te steken en uiteindelijk, it fades away. Oké. Okay. Hoe, hoe, hoe raar zou dat wel niet geweest zijn als het zo waarschijnlijk. Ja, een beetje onacceptabel eigenlijk. Ergens onacceptabel, nee. maar ja goed, ik denk nog altijd beter dan wat we hebben gezien. het doe je zo, zoveel team. moeite om, uh, dan zit je echt een bepaalde het plot een kant op te duwen en uh, dan gaat het nergens naartoe. Nee, dat... Klopt, klopt. Nee, maar heeft, die dat ook, uh, heeft, deel, heeft hij deel 3 ook weer geschreven? Wat, Kevin Williams? Ja, ja, Ja, ja, ja. Of ja die heeft ze allemaal geschreven. Nee, hebben. alleen de characters. Zie ik net. Hij heeft niet een script geschreven. Nou, dat, uh, dat gaan we gelijk dan eens eventjes checken. Nou, writers, Kevin Williams en Aaron Kruger. Ja, maar er staan characters achter uh, Williamson, hè? Dus volgens mij heeft hij niet veel gedaan. Het zijn gewoon dezelfde characters van deel 1 en 2. Oh, nee. Maar goed, maakt niet okay, uit. maar goed. Wat ik, wat ik heel grappig vind aan, aan, aan, aan uh, Craven... Nou. ...is dat die, hij... Heeft, hij heeft een Noon uit, maar heeft hij uitgebracht in de tijd dat... dat Freddy eigenlijk gewoon uh, was, was over en uit, weet ja. je wel. ...heeft hij ja. toch weer een nieuw leven, nieuw leven ingeblazen en er een einde aangebreid. Pas, en datzelfde ja. heeft hij ook gedaan met Scream 4. Ja. Ja. Scream, de hele, de hele Slash genaar was eigenlijk al lang dood. Mm -hmm. Hij kon toch nog opdraven voor een deeltje 4 en sluit het toch wel redelijk in stijl af. Ja. Uh, niet, niet zo stijlvol als met, met, met de Noon met Nightmare, maar respectabel. Uh, ik, ik, ik denk dat Scream 4 uh, de één de na beste uh, Scream film is. Ja, hoe krijgt hij het voor elkaar, zeg? Uh, ja, ik dat... denk dat hij dood is met een Vampire in Brooklyn en ja. met Cursed en met die andere vage film van hem, My Soul to Take. Ja, die, uh, die, die was toch... niet zo goed. Ik vond hem wel grappig, maar ik vond hem niet goed. Nee, dat is een zootje. Ik vind dat het wel echt een zootje. Maar uh, toch een No en toch, ja, een toch comeback, even Scream 4 eruit persen, weet je wel. Dan bij, je het wel ook aan. Bij hem kon je echt, weet je wel, van... Je, je, je, nou ja, je kon er niet van op aan, maar het was wel van deze man die krijgt elke keer weer een comeback. Ja, ja, zie je dat nu wel... nog gebeuren met, met, met een... Met een carpenter? Ik, ik, ik, ik, ik hoop het, ik hoop echt. Ik hoop het ik echt, maar niet combat. gebeuren. Maar de, uh, uh. hij lijkt niet veel zin erin te hebben. Oké, okay, prima. Ja. Maar dan neem een, een, een James Cameron of zo, weet je wel, dat soort regisseurs. Zie je er nou, nou echt terugkomen met een met de film Alla Terminator of uh, Ik uh, uh, zie uh, Cameron, uh, Cameron, uh, Cameron die kan absoluut uh, regisseren. Hij um, richt zich alleen op projecten waar ik echt totaal geen trek in heb. Nee. Ik zit niet op een nieuw avatar te wachten. Blijkbaar heel veel mensen wel. Um, ja, ja, ik nee. weet niet waarom, ik, maar ik, heel ik veel mensen niet, wel. Ik denk niet dat het allemaal fans zijn van, van Aliens of zo. Anders nee, ik op maar dat is een, avatar, heel andere, een heel andere ja. ja. Andere publiek is het publiek. Um, maar een Ridley Scott je, is hier bijvoorbeeld wel nog terugkomen met een. Ik hoop, hele sterke Alien. Dat hoop ik ook, ja. En uh, hij, heeft toch, hij is toch een van de. Hij is ja, toch half een ja, van, van de van de nieuwe ook, Blade Runner, volgens mij ook. Ja, maar weet je, kijk, Ridley Scott is ook niet een typische. Uh, um, ja, zouden we dat een genreacteur acteur of een genre-regisseur moeten noemen? Nee. Nou, als je, als je regisseur bent van Alien en Blade Runner en, en Legend en zo, dan vind ik het wel. Ja, maar hij heeft toch veel hij meer zich, gemaakt dan dat alleen. Hij heeft zich heel lang verloren in, in Blockbusters enzo. Maar ik kom nu toch terug met een Alien. Het hoeft niet. Het niet nee, gehoord. nee nee, klopt. Maar het niet, man die man heeft. Het heeft je, maar we, hoe je het bent of verkeerd Rip Rit Discord heeft weinig missers gemaakt. Uh, nou, daar verschillen we van uh, in mening, denk ik. Ik ben geen fan van Gladiator en zo. Nou ja, maar Gladiator was gigantiseerd. Uh, uh, Gladiator heeft. Je bedoelt, echt... je bedoelt uh, qua box-office en zo, ja. Uh, qua box-office, maar ook qua, qua invloed. als je dan kijkt hoe er op een gegeven moment werd gefilmd. Uh, alleen al het handje, weet je wel, door, door, die, door, die, uh, door die bloemen of wat is het, weet je wel. Dat ja, ja. Is zo vaak nagedaan. Ja. Eh, uh, Gladiator is gewoon ook een goede film. Het is, het is, het is, ja. uh, maar... Oké, okay, maar dat, dat, is, anyhowho, dat is een andere uh, podcast. Andere podcast, Ik denk uh, niet uh, dat. dat we snel een podcast maar over... Maar uh, denk je trouwens, weet je wel, van als je kijkt van Scream, wat zijn de gevolgen ervan geweest? We hebben een aantal films die daarna kwamen. Ik bedoel, je hebt die, die, die, die... die het, het heeft kort geduurd. Het heeft kort geduurd. Weet beetje tot 2003, 2004 denk ik. Ja. Met Freddy vs. Jason en in 2004, wat is het in 2004? niet zoveel meer hè? Nou ja, Hellbent, uh, uh, de, de, de de de eerste gay slasher. Ja. Uh, leuke film hoor trouwens. Ik vind hem niet heel slecht. Nee. Uh, en trouwens in Nederlandse films uh, dood eind is zo'n slag nou. Dat is van 2008 later. Hoor. Ja, dat is later. Ja. ja. Dat is ook ja. nog een soort van opleving ik weet niet wat dat allemaal gaat. Nou, opleving van niks. Het, nee. uh, het, uh, weet je, als er hier twee films toevallig achter elkaar worden gemaakt... ...dan uh, spreekt men van een opleving. Ja, maar je weet hoe het in Nederland <laughs> gaat. Er wordt pas geld in iets gepompt als, uh, als men er geld in ziet. Ja, maar ook, ook in... Toch een, hebben ze dat gedaan toen uh, met, uh, met doodheid en, en slagmaat. Ja, maar... Dus het leeft u, ergens nog wel. Het leeft natuurlijk wel, nee, maar, maar, maar... ...dit had niks met de Scream. Uh, weet je, kijk, Snake Week ook heel erg uit het uh, potje van, van Scream. Ja. Uh, De ze ook gewoon echt heel erg voor, voor, voor, vooruit. Ja. Maar, um, nee, het liep wel een beetje ten einde toen. Uh, ja, ik denk zo rond 2003, 2004. Ja, er heeft geen enkele film ook gelijk. Uh, nou goed, ja, goed, weet je. Van wanneer is Scream 4? Uh, ik dacht 2010, 2006. Toch? Nee. Ah, uh, uh, 2010 10, mij, Ja, toch? 2010, 2011. Ja. Ergens, ehm. Uh, ja, toen is het definitief wel afgelopen. Ja, maar daarvoor was er al niet zoveel nee, meer. Nee. Dat je zegt van uh, het jonge jonge jonge. Het, uh, kijk, uh, 2011. Maar weet, je, weet, je wat, weet je wat ook uh, nog leuk is te vermelden? Dat Veel van, veel van die uh, films geïnspireerd door Scream, I know what you're mm. samen Urban Legend, hebben zelf ook nog vervolgen gehad. En die hebben een eigen franchise. Uh, ja, dat is eigenlijk ook, ja, maar eigenlijk ook ergens wel een beetje raar. Uh, ik bedoel, als je kijkt, weet je wel, kijk, uh, I, I Know What You Did Last Summer was heel erg populair, snap ik. Daarna kwam natuurlijk uh, I, still I Still Know, know what, you what You Did Last Summer. En uh, uh, I Always Know What uh, You Did Last Summer, maar die, die heeft niet meer dezelfde I, acteurs als de eerste twee. Nee, maar I, I Always Know What You Did Last Summer was ook een straight-to-video film. Die yeah. kwam niet in de bioscoop. Ja, maar daar, daar had je ook nog een paar van, hè, in die tijd. Ja, yeah, en... Die and, West Craven Presents films en zo. Ja, yeah, precies. en and, uh, daar ook een uh, tussen Urban Legend 1 vond ik heel goed, maar uh, Urban Legend 2 uh, die vond ik al een stuk minder en Urban Legend 3, dat is it? Bloody Mary. Heel slecht. Ja, die, die was gewoon ook niet goed. Uh, het, het, het, uh, kijk, je, weet je, die, die eerste slasher golf die we kregen eigenlijk naar Halloween. Uh, is er ooit een film geweest die uh, Halloween heeft, uh, heeft uh, overtroffen? Nee, Eigenlijk niet. Nee. Natuurlijk niet. Uh, daar hoef een ik niet lang over na te uh, Maar het heeft wel een aantal... Nee, maar ik bedoel meer van... Het heeft wel een aantal mebelrabele films opgeleverd. Ja, maar ik kom niet, ik screen... kom niet, verder, ik kom niet verder dan, uh, dan uh, een film of vijf, zes. Die, ja, die, ik, echt, die, die ik hoog ik, waardeer. Kijk, ik heb, er, ik heb er best zo veel in mijn collectie, weet je wel. En ik vind het af en toe leuk om naar te kijken. Maar memorabel. Nee. Wat vind je van uh, Final Destination? Vind ik geen. Uh, ja, ik vind, dat, ik vind dat geen slasher. Ja, die discussie hadden we net al. Maar ja. uh, het enige verschil is dat je in Final Destination geen belichaming van het kwaad hebt. Ja. Maar verder is het op en top een slasher-film. Ja, ja ik, het, zijn, ik, ik, het ik... zijn tieners die stuk voor stuk afgemaakt worden. Voor, uh, en en, en uh, het leuke aan Final Destination, de hele serie trouwens, is dat de kills echt gewoon voorop staan. Waarom ging men destijds thuis aan de bioscoop om weer een paar originele kills te zien? Ja, nou, maar ik bedoel... Hoe slasje wil je het hebben? maar ik weet je, kijk... En hoeveel toffe kills zijn er wel niet? In Final Destination? heel veel leuker. Die boomstam uit deel 2 bijvoorbeeld, weet je wel. Ja, die is grappig, maar ik vind eigenlijk nog leuker uit deel 2 vind ik dan de airbag. Die vond ik echt grappig en ook best wel goor. Maar nee, maar ik, ik, ik vond de serie Final Destination. is eigenlijk gewoon ook trouwens een hele goede serie. Uh, als, je het zo zet, als je het zo bekijkt. Uh, ja. Uh, maar het, het is elke keer dezelfde film ook. Uh, ja. Maar het. En het doet eigenlijk bijna niet toe wie er in die film speelt. Nee, nee, dat is wat ik zeg. Het uh, echt de het, het, ik, het, ik vind het, de opbouw naar die, die, die kills echt, echt hartstikke leuk ja. en gemakkelijk. maar ik bedoel, ik bedoel die hele. die, die elektrocuteerscène van, van die van Die lerares, volgens mij is dat in welk deel? Is dat? Oh god, um, die scène denk, kent een behoorlijk goede opbouw. Is dat niet? Uh, nee, dat weet ik echt niet. Het is deel 2 of 3. Het is niet meer. Het, ik denk dat het 2 of 3 is. ja. ja. Um, Goed, weet, uh, dat, dat deed me weer, wel weer heel erg denken aan, uh, aan, aan gewoon de slasherfilms zoals die hoort te zijn. Ja, ja nou, ik heb het nooit als slasherfilm gezien. En ik zie het nog steeds niet als slasherfilm. Het, het, het, ik weet niet, het komt er bij mij gewoon niet in. Het, het, ik moet iemand zien. Ja, maar je bent, een, het, je bent het er wel mee uh, eens dat, er, dat, de rest yeah. gewoon, uh, dat de rest wel gewoon slasher is? Wat? Dus de kills en, en, en, en de, de, de, de, de protagonisten, weet je wel. Het zijn allemaal tieners die één voor één... Uh, niet volgens de klassieke regels, maar wel gewoon. Ze gaan het, de, de killer tussen aanhalingsteken, gaat wel gewoon het rijtje af. Ja, nou, ja, maar ik weet, ja, ik weet niet. Het, het, het, het, het. Ja, het past gewoon bij mij niet helemaal erin. Het gaat er ook niet in. Jij moet echt een, een belichaming hebben van, van het kwaad. Ja, nou ik vind het gewoon van deze gasten, die hebben gewoon echt heel veel ongelukken. Die, die, die... Ja. ja, en ik bedoel, heel erg grappig, weet je wel. Van nou, de dood zit achter ze aan. Ah uh, oh ja, grappig maar. Wat vind je, wat vind je dan van Saur van bijvoorbeeld? Ehm... Uh... Want Saw was. Saw. Bedoel, James Wan is degene die. Het heeft eigenlijk elkaar best wel snel opgevolgd. Hè? De, de Neo Slashers en de James Wan-achtige horrorfilms. Ja, nee, James ja, dat... Wan is wel de meester van de horror van de afgelopen tien jaar, daar kunnen we het wel over eens zijn. Ja, ja, ja. Zeker dat qua cool. box-office cijfers en. Uh, ik bedoel, Klopt. de ja. hele Saw serie en The Conjuring en Insidious en. Uh... Mm -hmm. Ja, het, het, het is, het horror is, is nooit dood geweest, eigenlijk. Nee, nee, nou ja, goed, het, het, het, het, dat, dat is het ook niet. Maar, weet je, kijk, qua slasher zie ik niks meer. Maar vind je Soul uh, slasher? Uh, ik, ik, ik heb daar meer moeite uh, mee dan met Final uh, Destination. Oh, nou, dat heb ik dan echt niet zo. Ik zie bij, bij, bij Soul, zie ik wel meer een slasher-achtige uh, uh, tafereel plaatsen. Ja, maar ik, het zijn wel hele... Het, is, het wordt wel omringd door een misdaadverhaal. Het ja, nee, heeft te maken met een detective die het onderzoekt en zo een beetje Seven-starren. Ja, nee, klopt. Maar het is ook wat minder tongue in cheek, weet je wel. Het, uh, uh, maar. Hey, uh, hoe, hoe heet hij nou ook weer? Uh, Jigsaw is wel een, een hele mooie, uh, mooie slasher-villain, zou het ja, zo kunnen zijn. Maar, maar... Hij, hij kilt niet. Weet je. Hij kilt dat, niet. Dat is... Nee, dat is, dat is juist ook een mooie eraan. Dus ja, ik snap wel waar, waar dat vandaan komt. maar Ik, ik, ik, ik, ik kan ik, ze niet als slasher ik heb, beschouwen. Weet je, ik beschouw, uh... Zeker deel 1, hè? zeker wel Nee, maar ik, ik, ik beschouw de Final Destination films gewoon niet als slasher en uh, okay. daar kan, kan ik niet omheen. Uh, we agree to disagree. Ja, ik ben heel benieuwd wat andere mensen ervan vinden, maar... Uh... Zullen we overgaan naar onze uh, top 5? Is goed. Ja, doe <laughs> ja, maar. Uh, nou, laat ik met uh, die van mij beginnen. Ik heb uh, Halloween deeltje 7 op nummer 5. Halloween, uh, H2O, uh, niet, A20, niet uh, Resurrection. Uh, <laughs> H20. Nee, die, die staat ver van mijn top 5, ja. uh, Resurrection. Maar uh, dat was een leuke opleving weer van Halloween. Ja. Toch wel dankzij Scream denk ik, want ik, was die ja. film gekomen zonder screen? Dat denk ik ook niet. Ik denk het niet. Nee. Het is ook een beetje qua opzet ook een inzekers zin Scream-film, uh, alleen dan met, uh, met Michael Myers als de de en, en de terugkeer van Jamie Lee Curtis ja. en, uh... Het was een waardig einde ja. als ze ermee ook echt waren gestopt. Ja, het had een eind. Maar het jammer hadden... dat, ze, dat, ze, dat ze deel 8 ja. hebben gemaakt. Ja, het had een... een het, het, het, de, uh, Age 20, weet je wel, was gewoon echt een, een waardig einde voor de hele Halloween ja. serie. Ja. Uh, stukken beter dan de paar delen die daarvoor ja. waren gemaakt. Geregisseerd door Steve Miner trouwens. Dat ja. van Friday uh, 2 en 3. 2 en 3, ja. En House, een film die ik helder kan betekenen. Ja. Nee, maar echt een, een, een, een goede film. Helaas een beetje raar uh, uh, CGI gebruik op een gegeven moment. Uh, Michael Myers heeft drie verschillende maskers eigenlijk. Ja. Uh, wat, wat nergens over gaat. Waarom, weet ik nog steeds niet waarom dat is gedaan. Maar, maar toch weer... Uh, Michael Myers was weer een waardige wilde En uh, dat was eigenlijk al genoeg voor ons, toch? Ja, uh, ik kijk hem graag. Ja. Uh, op 4, ja, ik heb toch Final Destination. Ja, Blasphemy. Op deeltje 3, uh, Freddy vs. Jason. Ja. Hebben we niet lang over gehad, maar uh, hoe cool was dat? De clash tussen Freddy en Jason. Ja, ik... Uh, het, ik het had ik, veel slechter kunnen lopen. Ik vind echt uh, dat, dat ze allebei uh, een waardige rol hebben. En ik vond en Jason het is... heeft toch wel een van de leukste kills hoor, van de hele serie. In het bed vind ik echt heerlijk. Huh? In het bed. Oh ja. Dat die kerel gesterpt wordt en dan ook nog eens tien keer dubbel geklapt wordt. Ja, ja, ja. ja lekker goed. Ja. Maar ik vond het ook een beetje iets te cold Ik weet ja, niet. Ja, het, maar het, het, het. Het. Daarvoor hadden we. Ik bedoel. Ja, en ik snap wel wat je bedoelt, maar. Freddy, had, Freddy was wel weer lekker Freddy, weet je? Want er was geen. Uh, Freddy uit uh, del 6. Nee, oké, okay, dat klopt. En uh, ja, ja, ja, toch een beetje te veel CGI en te, te actievol op het eind. Daar, daar ben ik het wel mee eens. En uh, ook weer met een uh, bekende van de Disney Child, die zat erin, toch? Ja, ja helaas. Maar goed. <laughs> Nummertje 2, I Know What You Did Last Summer. Uh, Waarom vind jij I Know What You Did Last Summer echt goed? Vanwege ook de killers zijn. Omdat het gewoon een pure slasher is. Ja, ja. Ja, net nee, is het Met een, een sterke opbouw ja. en er gebeurt iets, oh shit, wat moeten we en uh, spanning, weet je wel. En ja, die het is de niet killer. omdat toevallig uh, Gener for uh, nee. van een uh, nee. lekker, lekker weg was. Nee. Vind je? Nou ja, ik vond hem toen lekker. Nee, vind ik niet zo. Ah. Nee, gewoon uh, een le leuke setting, alles klopt eigenlijk wel. ja. ja. Alleen, de, de, de, de, dat is wel iets, hè? Veel, veel van die films zijn helemaal niet goor. Nee, maar ja, dat is eigenlijk ook een, een beetje het dingetje wat ook Scream heeft bedacht. Uh, uh, Pa, weet je, het gore is afgegaan Het het ja, bloederige is. Het begint, begint wel bloederig. Hij begint heel bloederig. Scream 1 ja. begint heel erg bloederig. Uh, maar dat zie je ook maar heel eventjes. Dus en, zou en... dat misschien een statement geweest zijn ook van Craven? Wat? We doen het even goed in het begin en daarna niet meer. Dat dat niet het doel moet zijn of zo van, van, van, van een slasher? Nou, het had ook een beetje met de rating te maken toen de tijd. Ik bedoel, je had die, uh, die PG-13 rating. Uh, want ik weet wel dat ook bij uh, deel 2 uh, er ook uh, in is geknipt omdat het anders te bloederig zou zijn. Bij deel 1 ging het net kantje boord. Uh, en pas later, uh, toen, toen het wat minder vorm uitmaakte, in screen 4 gaat hij behoorlijk los. En hij, is in, hij is nog nooit zo los gegaan als in, in al die delen daarvoor eigenlijk. Ja, je hebt die scène dat de hele kamer besmeurd is. met. Uh, nee, helemaal ja. En, ja. En nou, nummer, mijn nummer één is geen verrassing natuurlijk. Uh, dat is uh, Scream. Ja. Daar zijn we allebei, allebei wel over eens dat het gewoon de eerste de beste was. Ja, hè? ja vind ik ook. Ja, ik heb een, uh, ik heb een, een, een hele andere, nou, bijna een hele andere uh, lijst. Ik heb op vijf, heb ik uh, Sherry Falls. Uh, een uh, film die nogal vaak over het hoofd wordt gekeken. Uh, het is ook een, een van die de, als laatste werd gemaakt eigenlijk. Uh, in de serie van de uh, Pre-Scream uh, uh, of Post-Scream -post Slashers moeten we trouwens. Ja, zeg maar ze hebben maar gewoon neo, neo slashers. Neo-Slasher's. Uh, neo -slasher. okay. uh, <laughs> nee, nee, Nazi-Slasher's. De, de, uh, met, met, hoe heet ze ook weer? Uh, die leuke actrice die helaas uh, echt veel te vroeg overleed. Ik, ik heb Cherry Falls één keer nog nooit meer gezien. Ik, ik moet die echt eens even gaan herzien. Ja, Michael Bean zit er in, man. Ja, oh, en, en, in, uh, in uh, Robert Engeland, hè? Uh, ja, dat ook. Ja. Uh, and, of uh, Brittany Murphy. Ja, okay. yeah, wat een leuke, le leuke actrice vond ik dat. Uh, ja, toen. leuk, leuk. En uh, uh, ze gingen steeds leuker uitzien en op een gegeven moment alleen iets te mager, uh, steeds meer. Maar ik, uh, ik weet nog wel dat ik het echt een uh, leuke film vond. Uh, binnenkort komt er een recensie uh, ook voor uh, op de website. Uh, dus uh, kijk daarnaar uit, zou ik zeggen. Um, maar Cherry Falls op, op Nur 5, als een beetje een buitenbeentje. Hij krijgt trouwens maar... een leuke release van Screen Factory, ja. Wat? Toch. Cherry Falls of niet? Ja, die, die is al uit. Oh, die is al uit? Ja, die heb ik. Maar misschien een goede. Re... Oh, die heb hem? <laughs> ja. Oh, dan moet ik die echt <laughs> daar, daar, daar heb ik het dus over, daarom schrijf ik er ook over. <hijf> ik uh, leen hem van je, ja. hoef ik uh, dat, dat mag. geen 20 euro uit Mag zeker. Dan, ja, dat ja, dan... ja, dat heb ik wel moeten uitgeven, ja. Uh, op nummer 4 heb ik Urban Legend, uh, ook uh, onlangs een uh, recensie van mij uitgekomen. Uh, ik vind Urban Legend een, uh, uh, ook gewoon een, een hele leuke slasher met een... een waarbij waar, die eigenlijk gewoon alle elementen van Scream ook in zich heeft. Weet je wel, met maar ik vind het ook weer zo'n kut einde, jongen. Ik vind het kut echt einde, ja, als het en... bekend is wie de killer is en dan nemen ze zo'n psycho blik aan. Weet je wel? Dat heb je Scream 2 ook. Ineens, ja, maar... ineens kijken Re... ze heel cycle. Ja, uh, maar Rebecca Gayhart kan dat en dat accepteer ik ook ja, Maar waarom moet het? Nou, maar. Hoe ik weet... ik is dat, man. Het lijkt wel alsof, nou, we we, we, we... alsof we terug naar de jaren 20 zijn. Ja, nee, maar ik vond het bij Rebecca Gayhart, ik, uh, ik vind het jammer dat, dat we eigenlijk zo weinig meer van haar zien tegenwoordig. Maar het, uh, ik vond het gewoon echt een actrice die dat uh, kon hebben. En, ja, en, uh, vette spoiler trouwens. Vette spoiler, <laughs> ja. Lul. Daar wilde ik niks over zeggen. Maar goed, doen we toch eventjes. Uh, nee, maar... Je ja, um... hebt met haar naam. Ik zei alleen maar, ik vind het kut als, als het bekend is dat, dat ze zo'n cycle blikken. Oh, ja. Dus ja, ja, nee, jij een ja, Ik was het. Ja, oké. Okay. Letterlijk en figuurlijk. Nou figuurlijk. Stop hem even, even wacht er nog. Stop ja, terug in je ja, e ja, ja, ja. Het is goed met je. Um, op okay. nummer drie heb ik Scream 2. Uh, ik vond Scream 2 uh, gewoon ook echt heel erg leuk. Het einde vond ik echt, dacht ik, dacht van... Nou, dat is echt stukken minder. Maar ik vond de setting, weet je wel, van... Uh, um, uh, dat Nef Campbell oh. gewoon uh, naar college gaat <laughs> en daar en, en, uh, gaan wat mensen mee. Uh, die setting van de campus, van het tof. Uh, ook weer met Rebecca Hart. Sorry, het blijft wel een lekker ding. En Nef Campbell ook trouwens met kort haar. Vond ik ook lekker. Ja, ik vind Nef uh, dus altijd wel... Uh, wat? Ja, die, die heeft altijd wel iets, uh, iets over haar. Ja, die, die blik ja, of zo. Ja, ja, ik snap het heel erg goed. Ik vind uh, Nef Campbell uh, ook een. Uh, lekker ding hè? Een uh, wel lekker ding. Het ziet er op zich nog steeds best goed uit. Ja, in Scream 4, uh, 4 is het van uh, haar Ja, ze moet niet op hakken gaan lopen. Van kut. Nee. Ja, sowieso niet van hakken. Maar goed, dat terzijde. Scream 2. Um, vrouwen ja, op gemmies en, uh, en mannen in boots, toch? Dat is wat jouw. Uh... Vrouwen, vrouwen op uh, gimpen of laarzen uh, vind ik helemaal tof. Ja, nou. en, en mannen in boots. Ja, heerlijk. Ehm. Ja. Um, <laughs> Hij probeert me van mijn apropos uh, te halen, maar dat uh, gaat hem niet lukken. Op nummer 2 heb ik Halloween, H20. Uh, ik uh, was dus daar nog voor. Ik wel verracht. gewoon h 2 o zeggen, maar goed. h 2 o ja. ja. Uh, Halloween Water. Het, uh, <laughs> ik, vond, uh, ik vond het een, een, een. Ik had het niet verwacht dat ik een, ooit nog een, een toffe, leuke Halloween-film zou zien. En ik vond hem echt heel erg leuk. En een. Uh, ja, zoals ik al zei, van, had, had daarbij moeten blijven, ja, uh, zeker weten. want dat was een mooi waardig slot. Met Jamie Lee Curtis, ja. fucking Jamie Lee Curtis weer erin. Ja. Hoe haal je het voor mogelijk? Ja, ze zit ook in acht, maar uh, dat had ja. ik niet gezien. Nee, dat had ik ook liever niet gezien. Maar goed. Uh, en op nummer één, ja, het kan ook niet anders. Het, het, het, het begon met Scream en het eindigt ook voor mij met Scream. Uh, de film, de, als je alleen al de beginscène met, uh, god, hoe heet ze ook weer. Uh, die blonde. Uh, uh, dingetje. E.T. We... E. Uh, chickie. Hoe uh, heet <laughs> ja, nou? Ja, ze... Sure. Drew uh, Barrymore. Drew Barrymore. Oh, jongen. Ik bedoel, dat is toch een van de tofste scènes om mij te beginnen hè, in de film. Ja, heel erg het, het, het, het, het, uh, uh, Ik heb er nog een tijdje, want, uh, want op een gegeven moment nou, lukt de, de klap niet heel te veel. Maar ja, goed. Drew Barrymore gaat er gewoon aan. En dan hoor je op een gegeven moment die moeder schreeuwen. En dat heb ik een tijdje als, uh, als uh, ringtone uh, opgenomen. Zoals iemand ja, belde. Het, het was wel een binnenkomen die scène, Ja, Het flesje is lang weg geweest. Denk ja. je wel. En Ineens je gaat naar de bioscoop. Je denkt, ah, nieuwe, nieuwe West Craven, Oké. Okay. En dan zo'n vette opening Precies. Scene, en uh, vind je het, trouwens, want dat vind ik eigenlijk wel interessant om even uh, te weten. Weet je wel van, kijk. Ghostface, zoals het uiteindelijk die, die, die benaming hebben genoemd weet je, van, uh, van uh, de killers elke keer in Scream, uh, het masker vind ik heel erg tof. Mm. Uh, nu heb je de serie Scream ja. en uh, die mogen ook... vanwege de vanwege rechten en dergelijke mochten ze niet hetzelfde masker hebben. Uh, ja, ik heb er een paar afleveringen van gezien, maar ik ben, ik ben gestopt. Ja, nou, ik heb, ik heb één aflevering een beetje proberen te kijken. Dat was de eerste. Ik, ik moet het echt nog een tweede kans geven. Maar ik vind het masker gewoon kut. Ik vind het ook dan geen ja, Scream meer. Nee, nee, nee, het is absoluut geen Scream. Uh, de, de, de, die personages zijn verre van interessant. Ja, ik vind echt dat ze die rechten. Stel dat ze nou, weet je wel, toch ervoor kiezen om een deel 5 te maken. Met Nef Campbell en alles. Nee, ik, ik voor mij is het zie het niet. Ja, zie je, maar denk je dat het niet meer gaat gebeuren? Nee, het is klaar. Zeker nu Wes Craven dood is. Ik denk dat niemand zich daaraan gaat wagen. Nou ja, ik, ik, ik... Nou goed, wie had gedacht dat er een, een serie... Uh... Ja, maar dat is wat anders. Ja. Dat is wat anders. Dan ga je niet verder ik met... Zelfs met, met een seizoen 2. Ik weet niet hoe het er doet. Ja, maar... maar dat staat los van de, van de screenfilms. Ja. Zo, zo moet je het ook zien, hoor. Ja, oké. Okay. Nee. nee, kut serie. Trouwens, hebben we hebben helemaal niet besproken wat we volgende keer gaan doen. Nee, dat, dat moeten we nee. nog doen. Weet je wat? Ik uh, zet het even op pauze. Oh. En dan uh, komen we terug. Nou, we Bevredigd en al, en dan komen we met een onderwerp voor, voor, voor de volgende keer. Nou, ik uh, doe even uh, mijn riem even los inderdaad. Ja. Het uh, kan even duren, hoor. een ja, minuutje of zo, uh, drie denk uh, ik. We zijn zo terug. <laughs> nou, we zijn uh, weer terug. Ja. Even, even mijn mondhoeken een beetje schoonmaken van al die kam. Van, uh... Ja, het was weer fijn. Ik moest oh. even, eventjes, uh, echt even even, even zo. Wat kwijt. Het is net blanke vla. <gifique> ja, de, de, de, de, ik, uh, gezien de kleur vond ik het meer hopjes. Maar dat. Uh, Ach, wat doe ik? Straks. Te <gifique> ja, de, ze, ze, ze, ze, ze zitten wel een beetje in je baard nu. ja, ik uh, ben gewoon een beetje ziek. Maar uh, ik had iets, uh, iets leuks uh, in gedacht ja. voor de volgende podcast. Iets wat uh, eigenlijk niets met film te maken heeft. Maar wel zo retro as, uh, as shit is. Ja, dit, Namelijk ethisch cartoons. Ach, Iets wat en, we allebei uh, heerlijk vinden, allebei mee zijn opgegroeid en ik denk veel podcast-luisteraars van ons ook. Ja, ik heb, uh, ik heb afgelopen weekend heb ik, uh, nog uh, Transformers uh, lopen kijken van seizoen 2. Ja. En dan heb ik het over Transformers G1. Zo'n nerd ben ik wel die dat dus, is ook zo is. Hoe vet beroemd. is dat, weet je wel? Gaan we het lekker over Transformers hebben? He-Man en, uh, en. Jason the uh, Wild Warriors! Jason the Wild Warriors! Masters of the Universe! En Mask. Mask. En, uh, en uh, Dungeons and Dragons. G.I. Joe. Uh, heerlijk! Is goed. Heerlijk. Gaan we dat de volgende keer doen? Wordt leuk is, jezelf te vertalen: Het is alleen een movie. Only a movie. Only.